Gij gelooft, Kalant. Wel, uh, ik niet. Zijn verklaringen kloppen al niet qua tijden. Verfij kan inderdaad Priem niet vermoord hebben... want hij zat in het concertgebouw toen Priem gestorven is. Volgens mij is Lorenzo Kalant wel degelijk het brein achter alles. Helemaal niet, Jantje. Wat zoekt je? Al de gegevens die we over Maya Klaus verzameld hebben. Ah. Het is toch duidelijk dat hij ons alleen maar verteld heeft... wat wij ook al min of meer zelf konden vermoeden. Ah ja? Eerlijk gezegd, Jantje. Ik heb hier en daar maar wat gegopt... Want al bij al weten we nog altijd bitter weinig, hè? Of beter gezegd, we weten veel. Te veel zelfs. Maar we hebben nog altijd geen idee van het echte verband... tussen alle elementen die we in handen hebben. Kende Maya Klaus Edwina van vroeger, Jan? Hm? Weet jij dat toevallig van buiten? Och, ze zal haar wel kennen als actrice, zeker? Pieter, serieus nu... Nee. Je houdt nu toch al een tijdje vol dat het één grote wraakactie is. Ja, maar dat heb ik maar gedaan... omdat ik toch ergens een aanknopingspunt moest hebben, hè? Dat was dus weer gewoon een soort tactiek van u. Nee, nee, dat was gewoon stelselmatig elimineren, Jantje. Kom, zet het eens samen met mij op een rij. We hebben drie vergiftigingen. En één brute wurging met ijzerdraad. Twee van die vergiftigingen... die van Duran Hernan en die van Van der Weide. En de wurging van verfaille hebben één duidelijk element gemeen: de connectie met Chilia. Ja. Maar dat geldt toch ook voor de moord op Stefan Priem? Ja. En toch klopt hier iets niet. Maar als we dat nu even buiten beschouwing laten, hè? volg mijn redenering eens: Lorenzo heeft die pink in het concertgebouw gelegd omdat hij verontwaardigd was omwille van Elena Littin. Maar ook omdat hij zich er een moeite wilde wreken op de theaterwereld. Waar kerels van het slag van Max Krijster zijn consorten met name Paul Verfay de plak zwaaien. Mensen die hij compleet fake vindt, om niet te zeggen verwerpelijk. Gij denkt dat dat zijn motief geweest is? Nee, ik weet dat. Het ging Lorenzo niet in de eerste plaats om Chili. En zelfs niet om Baldomero Duran. Want hij kende die niet eens. Ja, dat zegt hij. Ja, en ik geloof hem. Net zoals ik geloof dat hij in een vlaag van woede dreigbrieven heeft geschreven naar Van der Weijden... en daar nu zwaar spijt van heeft. Gisteravond dacht je daar nog niet zo over. <laughs> Jantje, gisteravond is nu niet, hè? Kijk, er is mij altijd iets dwars blijven zitten in heel ons onderzoek tot nu toe. Hm? Het overduidelijke chantage-aspect. En niet alleen dat. Ook de paniek hè, en de radeloosheid van sommige van onze verdachten. Terwijl anderen dan weer opvallend koelbloedig gebleven zijn... En met name één bepaalde andere. Iemand die ongeveer iedereen kent in ons onderzoek. Op Lernout en Primna. Dan zou het me niet verwonderen dat ze die toch kenden. En wel via kolonel Ketels. Wel, Zal ik eens iets voorspellen? We hebben de dader van minstens drie van de vier moorden... ...op dit moment al... ...oei, al bijna 24 uur in de cel zitten. Kom, je hebt het over Maya Klaus. Commissaris, Frank Lerenhout wil de verklaring afleggen. Een dringende verklaring. Is staat hier aan de deur. Mag ik hem binnenlaten? Ja, maar rap dan. Oké. Okay. Allee, kom maar binnen. En, meneer Lerenhout, hij komt een bekentenis afleggen? Jij hebt priem vermoord, hè? Nee, maar ik heb, ik heb wel zijn een pink afgesneden en, en die brand gestolen. Dat hadden we zo stilaan wel begrepen, meneer Lerenhout. Maar toch bedankt voor de moeite. Neem hem maar terug mee, Bruinogen. Ja. We praten straks nog wel eens. Ik, maar nee, nee, momentje, momentje. Ik, ik weet ook wie, wie dat Stefan vermoordde. Ja, Ja, dat hebben we ook al vernomen. Van uw vriend Lorenzo Calant. Verfaaien? <laughs> nee, nee, nee. Ik weet wie dat echt geweest is. Je hebt het zien gebeuren. Of wat? Het enige wat ik eigenlijk nog van u wil weten is... Wat was de bedoeling van dat rongo-rongo-tablet? Wat is dat een rongo-rongo-tablet? Commissaris, binnen tien minuten zit ik hier 24 uur... en dan zult je mij moeten laten gaan. Want anders... Want anders wat, juffrouw Klaus? Anders schakelt je de gouverneur in, of wat? Och, zover zal ik niet moeten gaan, denk ik. Je hebt de nacht doorgebracht bij de gouverneur... toen Varfai vermoord is. Ik ben geen hapken, hè. Ik heb in dat verband al alles verklaard... wat ik te verklaren had. Dan zult je nu uw verklaring moeten herzien. Want de gouverneur heeft aan ons verteld dat je die nacht niet met hem hebt doorgebracht. Daar geloof ik niks van. Waart gij van plan Paul Verfaillet te schanteren? En waarom zou ik dat gedaan hebben? Leg ons eens uit waarom die brieven van u aan Chris van der Weijden in verband met uw rechtszaak in het diepvriesvak van uw ijskast zaten. Ik doe met mijn brieven wat ik wil. We hebben het hier niet over uw brieven naar hem, maar over zijn brieven naar u. Geen commentaar. Dat hoeft ook niet, juffrouw Klaus. We weten wel waarom gij dat gedaan hebt. Om snel sporen te verwijderen die u in verband hadden kunnen brengen met Chris van der Want Dat is belachelijk! Dan had ik ze wel in een, in een papiersniperaar gestopt, hè? Volgens mij dacht gij dat die brieven nog wel ergens voor konden dienen. Vroeg of laat. Net zoals je er waarschijnlijk op rekende dat die intieme foto's van u en de gouverneur ooit nog eens van pas zouden komen. Die foto's bewijzen toch overduidelijk dat ik een relatie heb met de gouverneur? Hè? Of niet soms? Moet ik daar nog wat extra details over geven? In uw plaats zou ik over dat soort dingen maar niks meer zeggen zonder een advocaat. Ja, bedankt voor uw goede raad. Oké, okay, we beginnen van voren af aan. Je hebt Stefan Priem maandagavond rond zeven uur opgezocht. Waarom? Ik ken geen Stefan Priem. Laat staan dat ik hem heb opgezocht. In opdracht van wie hebt je hem opgezocht? Van Verfay? Jij ging daar een klusje voor hem opknappen, hè? Foto's ophalen misschien. Die foto's die we in uw huis gevonden hebben. Folterfoto's van Farfay uit Chili. Ik weet niet waar dat jij het over hebt. Hè? Foto's uit Chili, bij mij in huis. Die zult je daar dan wel zelf gelegd hebben, hè? om mij te kunnen intimideren. Mevrouw Klaus, we hebben hier een verklaring van Frank Lernhout, die u uit zijn kamer heeft zien weglopen vlak nadat jij Stefan Priem overmeesterd en vergiftigd hebt. <tie> oh. Hij is u gevolgd. En hij heeft gezien dat jij recht naar het concertgebouw gereden bent. Dat is gewoon een degotante leugen. Jij ging bij Verfai verslag uitbrengen. Maar het is zijn woord tegen het mijnen, hè, commissaris. Aan u om te zien wie dat je wilt geloven. Iemand met een carrière van twaalf stelen en dertien en, en inbraken. Of iemand, of dat iemand een goeie... met een strafblad als brandstichter... ...en met een reputatie van chantage en intrigue. Zoals jij. Inderdaad. Pieter, we hebben geen enkel substantieel bewijs tegen haar. Nu nog niet, nee. Maar als we wat achter Vermeulen's om volden zitten, zal dat niet lang meer duren. Excuseer, sorry. Alsjeblieft, commissaris, uw koffie. Bedankt. Nee, waar zit Karin ergens? Uh, die is naar Huizen 2002. Uh, Jan, hij ook koffie? Nee, nee, nee, merci. Ik ben zo nerveus genoeg. Ja, wat is Karin in Huizen 2002 gaan doen? Oh, dat weet ik niet zo, commissaris. Ze heeft hier wat in de PV's van Van der Weijden. Ze zitten neuzen. Ze me wat hij waard. En toen dat ik zei dat je Maya Klaus aan het ondervragen was, is ze opeens weggelopen. Ze ging zo rap mogelijk weer komen, zei ze. Ach zo. Pieter, ik vrees dat we Maya Klaus zullen moeten lossen. Zeker van zodra een advocaat aan de was komt. Ja, maar het is wel raar, hè... dat ze tot nu toe niet gedreigd heeft met een advocaat. Mm. Mm. Zeg, André, ja. uh, haar zakken zijn toch leeggemaakt, hè? Ja. Heb je ergens een lijst van de spullen die ze bij zich had? Oh, wacht ik, die spullen liggen nog hier, ze denkt. Voilà, zit, hier... Hier in dat zakje een portemonnee, een papieren zakdoekjes, twee pakjes chicletten, sleutels. Oh, mo, er waren toch twee bossen sleutels? Een van die twee is precies weg. De huissleutels van Edwina van der Weyden. Edwina was twee dagen geleden haar huissleutels kwijtgespeeld. Ze heeft een sleutel moeten terugvragen die ze aan Merel geleend had... toen die bij haar logeerde. Ja, ja, ja. Goed gezien van de commissaris. Dit zijn inderdaad de huissleutels van Edwina. Maar, Ik heb dat nog gauw gecheckt. Voila, hier heb je ze terug, alsjeblieft. Maya Klaus heeft die uit haar loge in het concertgebouw gestolen. Ja. Natuurlijk. Zo is ze binnengeraakt bij Van der Weyden... Ik wist dat daar iets verkeerd mee was. Hè? Ik wist het. Ja, ja, en dat is niet de enige steek die Maya Claus heeft laten vallen. Zie maar eens wat ik gevonden heb in haar bureau. Je zei haar bureau gaan doorzoeken. Oh, dat moest toch gebeuren, hè? vroeg of laat. Voilà. Alsjeblieft. De Chili-dossiers van Van der Weijden, verstopt in een van haar bureaokasten. Proficiat, Karineke. Merci, Allemaal goed, hè? wel, maar veel gaan we daar niet mee kunnen bewijzen, hè, nee, Pieter. Oh. Sorry, en... Uh, ik zie ook nog altijd geen motief voor Maya Klaus. Ik wel. En weet jij waarom? Omdat ik haar nu al een paar keer heb mogen ondervragen. Omdat ik ook een vrouw ben. En omdat ik ook wel iets ken van intrigeren en manipuleren. Ja, en van chantage ook zeker. Dacht <lacht> mij niet uit, hè. Karin, gebrek me daar op een idee. Meekomen jij. We gaan Maya Klaus eens samen onder vuur nemen. Kom. Die dossiers zijn dus niet door u in uw bureaukast verstopt. Nee, sorry dat ik u moet ontgoochelen. Nog vragen? Nee, oh, wel, dan zijn we rond. Zeker? Mevrouw Klaus, vertel ons eens wat meer over uw relatie met Baldomero Duran. Welke relatie? Ik had geen relatie met meneer Duran. Nee, en dat vond je erg, hè? heel erg zelfs. Hoe komt je daarbij? Oh, ik heb bronnen. Ik heb zelfs gehoord dat je dagen gejankt hebt, omdat hij maar niet op uw avances wil ingrijpen. Gelelukkig, serpent! Wie heeft u nou wijsgemaakt? Eh, wie?